Door de crisis blijft het tekort de komende twee jaar boven de 1 biljoen dollar, denkt het Witte Huis. In een zwembad in Katwijk zijn 32 mensen onwel geworden. Ze hadden last van rode ogen, misselijkheid en hoesten en werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het zwembad werd meteen ontruimd. Eerst werd gedacht aan een chloorlek, maar dat was niet de oorzaak. Wat dan wel is nog niet duidelijk.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 Het cannabisgebruik in rijke westerse landen loopt langzaam terug. Daarentegen is er een stijging in armere landen... in Latijns-Amerika en Afrika... schrijven onderzoekers in het medische vakblad The Lancet. Van de mensen tussen de 15 en 64 jaar... gebruikt één op de 25, wiet of hash. Dan nog het weer, plaatselijk een bui... maar soms ook wat zonde. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 Turn it 6.9 ZFN ZFN Down. get her feet back on the ground.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 Oh See? Don't you see?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 Je of zal ik er zijn. Kom als de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 chance for us to mend this. Open your eyes to who I really am and see. There's still another side of me.